Het is twee uur, waterwalgemoed we met het RWS-journaal. Bij een raketinslag in de Saoedische hoofdstad Riyadh is een Egyptische inwoner omgekomen. Twee anderen raakten gewond. Volgens het Saoedische leger zijn zes andere raketten voortijdig onderschept. Houthi rebellen in Jemen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanvallen opgeëist. Die precies drie jaar na de start van de bloedige burgeroorlog in Jemen zijn uitgevoerd. De rebellen strijden tegen een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Bij de burgeroorlog zijn al duizenden mensen omgekomen. Bij confrontaties tussen de politie en demonstranten in Catalaanse steden... zijn ruim 50 betogers en vier agenten lichtgewond geraakt. Drie mensen werden opgepakt. Er waren gisteren demonstraties vanwege de aanhouding... van separatistenleider Puigdemont in Duitsland... Mogelijk wordt hij uitgeleverd aan Spanje... waar hij wordt gezocht voor rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. De voorzitter van het Catalaanse parlement roept de politiek... vakbonden en maatschappelijke organisaties in Catalonië op... samen één front te vormen tegen Madrid. Volgens Russische media worden er nog bijna 70 mensen vermist... in het winkelcentrum in Siberië... waar afgelopen middag brand uitbrak. Onder de vermisten zouden 40 kinderen zijn... Een dodental van de brand is inmiddels opgelopen tot 37. En ook zijn er tientallen gewonden. De oorzaak van de brand is nog altijd onduidelijk. Belgische paters van de sint sixtus abdij zien af van een rechtszaak... tegen de Nederlandse supermarktketen Jan Linders. De paters waren boos dat de supermarkt zonder toestemming... een trappistenbier heeft verkocht... voor een veel hogere prijs dan de abdij zelf doet. Nu de supermarkt heeft beloofd het bier niet meer te verkopen... ondernemen de paters geen juridische stappen. Het weer nog. In de noordelijke helft van het land kan het licht vriezen... en is er lokaal kans op mist. In het Zuidoosten wordt het niet kouder dan 2 graden. De ochtend begint droog. Later wisselen zon, wolken en de lokale bij elkaar af. En het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Nachtkijkers. Met Martijn Gemmius. Welkom bij Nachtkijkers op de schakel van die week die is geweest en de week die nog gaat komen. Een week die is geweest met gemeenteraadsverkiezingen waar vooral lokale partijen de winst naar zich toe hebben getrokken. Evenals GroenLinks en andere partijen verloren voorst waaronder de SP, de Partij van de Arbeid. En het is de vraag of de kandidaten van die partijen. Afgelopen week representatief waren voor een nieuw ander nieuwtje dat voorbij kwam. Bijna 9 op de 10 mensen is namelijk gelukkig. In ieder geval komen beide nieuwsonderwerpen terug bij mijn gast van de komende twee uur. Jan-Steven van Dijk, hij zit in de gemeentepolitiek en hij heeft alles te maken met geluk. In de gemeente Schagen is hij namelijk wethouder voor geluk. Meneer van Dijk, goeienacht. Goeienacht. Ja, uh, u bent lid van de Partij voor de Arbeid. Uh, hoe gelukkig was u woensdagavond? <laughs> <laughs> ja, als Partij van de Arbeid uh, lid was ik natuurlijk niet, even niet heel erg gelukkig. Nee, dat, uh, nee. De schade, de, viel de schade in Schagen een beetje mee? De schade in Schagen. Ja, een politicus die gaat altijd uitleggen dat het meevalt. Maar ik vond het, vond het toch zuur. In van, Schagen gingen van we van vijf, naar, vijf drie. naar drie zetels. Ja. En in mijn eigen woonplaats van drie naar twee. Ja... ja. Dus het was niet een hele gelukkige avond. Nee, het was geen gelukkige avond ja. uh, voor mij als uh, P vandaag. Nou zijn er, uh, wonen er voor, in op 30 april 2017, woonden er 46.143 mensen in Schagen. Ik heb ze even nageteld. <lacht> zijn goed. die nu allemaal gelukkig? Ja, het gros van de inwoners in Schagen blijkt redelijk gelukkig te zijn. Maar... Er zijn natuurlijk ook inwoners die absoluut niet gelukkig zijn, die in hele moeilijke omstandigheden leven, dus daar, daar ligt nog een geweldige uitdaging voor de gemeente. Ja, maar u probeert ze een beetje gelukkiger te maken, wat wij in Schagen proberen. Wij, wij, wij kunnen inwoners niet echt gelukkig maken. Wij kunnen wel als gemeente proberen de voorwaarden te scheppen waaronder mensen uh, makkelijker gelukkig kunnen zijn en gelukkig kunnen worden. Ja. Over politiek en geluk, daar, daarover gaat het de komende twee uur in Nachtkijkers. Gaan die twee wel samen? En wat is geluk eigenlijk? Als u er thuis een antwoord op heeft, laat het ons weten. We horen het graag. 0800-1121. Of via de mail @kro of nul, Dus 0800-1121. Of via de mail Nachtkijkers@karo-ncv.nl. Jan Steven van Dijk, uh, wat is nou eigenlijk geluk... Ja, je kent verschillende vormen van geluk. En het geluk waar we eigenlijk in eerste instantie aan denken... Dan is, dat is dat hele goede gevoel. Die woeste verliefdheid, die mooie zonsondergang... dat geweldige feest. Nou, dat zijn dingen die je als gemeente de mensen wel gunt... maar waar je als gemeente nou niet echt je geweldig voor aan het inzetten bent. Geluk wat wij als gemeente nastreven... is dat mensen eigenlijk langdurig tevreden zijn met het leven zoals ze lijden. Ja. Dat betekent dat ze hun idealen weten te verwezenlijken... en dat ze emotioneel uh, uh, zich goed voelen... Ja, en u probeert daar een beetje de, de voorwaarden voor te scheppen. Dus u gaat niet uh, regelen dat er elke avond een prachtige zonsondergang is... Uh, maar u probeert uh, in de levensomstandigheden van mensen... voorwaarden te scheppen die bijdragen aan geluk. Ja. Dat is de bedoeling van uh, geluk in, uh, in Schagen. Voorwaarden scheppen. We denken dat als gemeentelijke overheid, dat, dat een hele belangrijke, misschien wel de meest belangrijke taak is. Ja, nou we wordt gelijk al gelijk uh, druk gebeld. Als je het hebt over geluk, dan willen mensen gelijk uh, daar hun, uh, hun mening wel over kwijt. Romeo, uh, goeie nacht. Ja, een hele goede morgen. Ja, over geluk gesproken? Ja. Daar had ik een vraag aan, um, aan die meneer. Ja, ik ben even zo'n hand kwijt, me niet ja, Van maar, ja, maar ik vind zo van, als ik kijk dus om me heen, hè, wat, wat geluk dus betekent... In, in mijn eigen wijk, hier in Rotterdam, er zijn jongeren die zijn goed opgeleid. Aan de andere kant gezien, vind ik geen doorstroming. Maar als ik over mijn eigen heb, ik, ook, ik heb ook mijn leeftijd. Ik ben goed opgeleid. Ja. Maar ik, ik krijg ook geen doorgang, uh, dus wat het heet... Uh, en om het zo te zeggen, in het bedrijfsleven. Uh, ondanks mijn kennis. Ik geef, ik geef een klein voorbeeld. Ik, ja, ik heb diverse opleidingen gedaan, onder andere de beveiliging, technische dienst. Dus met andere woorden, dus, ik kan de jongeren ook iets meegeven. Ja. En, en wat, ik, wat ik een beetje raar vind of krom vind van hoe ze dat de als het ware, in, in elkaar. Ik als beveiliger, ik kan, ik kan dus overal en nergens doorheen in Nederland... dus mijn werk doen, dus waarvoor ik opgeleid ben, ja. maar helaas. Maar Romeo, even, uh, even, even weer terug naar de vraag. Wat is nou voor ja? jou geluk? Wat is nou, wat, even gewoon, wat, waar word je gelukkig van? Nou, in principe uh, geen geluk, maar ongeluk. Want ik ben mijn baan kwijtgeraakt, ik ben mijn kopbonen kwijtgeraakt... ik ja. ben helemaal mijn gezin kwijtgeraakt, ja. dus ik nou, heb geen ben, geluk. Dus je, je hebt nu geen geluk, maar wat zou jou wel gelukkig maken? Nou, wat mij dus, dus gelukkig zou maken dat ik bijvoorbeeld dat ik goed opgeleid ben, ja. dat ik een doorstroming kreeg, ondanks mijn leeftijd, en, dat en, ik dat ik iets kan doen voor precies, dit land. Precies, en zou de gemeente, jij woont in Rotterdam, vertelde je net. Ja. Kan, kan de gemeente Rotterdam helpt die jou daar een klein beetje bij? Goeie vraag. Kijk, de gemeente Rotterdam die doet weinig aan mij. Kijk, die mensen moeten hun werk ook doen. Ze verdienen ook hun geld. Dat vind ik prima. Ja. Maar één ding wat, wat ik ook krom vind: de gemeente Rotterdam doet niets voor 50-plussers. Laat ik oh. het zo zeggen. Romeo, dankjewel voor het bellen. Ik ga er eens even over praten met uh, Jan Steven van Dijk. Wethouder dus in de gemeente Schagen. Ja, zo'n verhaal van een manier die uh, teleurgesteld is, die uh, allerlei. Uh, ja, pech heeft gehad eigenlijk. Uh, en die kun je, kun je dan als wethouder zeggen: Nou, ik ben de wethouder van geluk. Alsjeblieft, hier heb ik een baan voor u. Ik, uh, ik ga wel investeren in die 50-plussen. Ja. Nou, wat uit onderzoek blijkt is dat werkloosheid uh, een, een belangrijke relatie heeft met het je niet gelukkig voelen. Dus het hebben van werk draagt bij aan geluk. Ja. Uh, wat we in dit land zien, is mensen die werkeloos uh, zijn of worden... die komen in eerste instantie in de WW... en dan uh, worden ze bemiddeld door het UWV. Als je een langere periode geen baan hebt, kom je uiteindelijk in de bijstand... en dan val je dus onder de gemeentelijke sociale dienst. En dan is het aan de gemeente om alle zeilen bij te zetten... om jou aan werk te helpen. Dus een gemeente kan proberen... Uh, stageplekken te organiseren. Een gemeente kan proberen werkgelegenheid naar uh, haar eigen gebied toe te trekken. Een gemeente kan uh, allerhande activiteiten doen... om met name de mensen die langer werkeloos zijn... want dan vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente... verder te helpen. Ja, maar dat zijn eigenlijk de gewone taken van een gemeente. Daar heb je eigenlijk geen wethouder voor geluk bij nodig. Nee. Dat, dat is een gewone taak van een gemeente. En wat de gemeente Schagen eigenlijk doet is... die heeft zich afgevraagd... wat zijn nou belangrijke taken van de gemeente voor de inwoners? Met andere woorden, als ik het nou op straat zou vragen... en wij hebben het in Schagen niet op straat gevraagd... maar via de Erasmus Universiteit laten uitzoeken. De geluksprofessor Ruud Veenhoof. Ja, ja. Precies, die is daarbij betrokken geweest. Die heeft in Schagen dus onderzoek gedaan naar de vraag... wat vinden inwoners belangrijk, wat zijn elementen waar ze gelukkig van worden. En dan zie je dus wel dat die taak die gewoon bij de gemeente hoort... maar het uh, begeleiden naar werk, dat die wel door inwoners op één gezet wordt. Ja. Dus dat is een ontzettend belangrijke taak. Dus, uh, werk draagt enorm bij aan uh, de mate van... Geluk. Werk draagt enorm bij aan de mate van geluk. Uh, zinvolle contacten staat op twee. Ja. Eigenlijk ertoe doen, van betekenis zijn uh, voor anderen... Want dat, is eigenlijk, dat hebben jullie dus, voordat je begon eigenlijk met de post uh, uh, van, van, van, van gelukswethouder... hebben jullie in kaart gebracht wat, uh, ja, wat is nou eigenlijk geluk? En jullie hebben dat laten onderzoeken dus door de, Universiteit van Rotterdam, de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja, wij, wij hebben door de Erasmus Universiteit in Rotterdam... daar zit een afdeling die zich daarmee bezighoudt... die heeft voor ons uitgezocht wat in Schagen de belangrijkste zaken zijn... Uh, om gelukkig te worden. Tenminste, wat, het, wat de inwoners in Schagen aangeven... dat voor hun het allerbelangrijkste ja, is. Maar dat is nog, nog steeds het grosse modeverhaal. Het is nooit over die over, over 46.143 mensen. Je kunt dat nooit individueel allemaal meten. Nee, het gaat natuurlijk altijd toch in, in, in bulk, in algemeenheden. En er kunnen natuurlijk altijd hele individuele gevallen zijn waar het net iets anders ligt. Ja. Maar wat Schagen probeert is... eigenlijk, ik zeg wel eens... Uh, uh, uh, je hebt een kompas, uh, daar staat Noorden centraal. In Schagen hebben we gezegd, sloop die N van Noord eruit... en zet een gever terug voor geluk. Als gemeente moet je proberen bij te dragen... te sturen op het geluk van je inwoners. Adrie, uh, goedenacht. Goedenacht naar de wethouder van Geluk. De oplossing. Ja, is het zo? Je ja, het geluk. Nou, alles wat dus uh, de andere politi politici echt laten vallen, dat is dan de, de vraag naar woningen voor jongeren, betaalbare ja. woningen. Nou, wethouder van geluk, ga je gang. Dat is een stuk geluk. Ja, want waar woon je zelf? Ja, ik, ik, ik woon onder de rook van Amsterdam, maar daar gaat het niet, daar gaat het niet om. Daar, daar, daar ligt een hoop knijp waar, er ook, waar een hoop problemen... He, die ten, zeg maar, het welzijn bederven, uh, daar, daar komen problemen vandaan. Ja. Dus uit een tekort aan woningen. Nou, wethouder voor geluk, zet je in, want ja. de rest doet het niet. Maar dit is de wethouder voor geluk alleen in Schagen, helaas niet in de gemeente waar jij nu... Nou, noem eens een paar cijfers in Schagen. Wat, wat wil je weten? Nou, kijk, in Schagen de woont, woont, wonen uh, de meeste Amsterdammers die in de jaren zeven weggetrokken zijn in Amsterdam, dat stikt alweer van de woningnood. Uh, in Broek, zitten, Lelystad, uh, daar hebben we in Grotebroek, Groningen, Annapolona zitten, Purmerend, Lelystad, Almere. Daar zit een deel van de Amsterdammers. En zelfs die Amsterdammers die daar zitten, zijn er percentages die voor hun jongeren weer geen woning kunnen vinden. Ja. Dus het wegtrekken, dat je een hoop manko. Ja, dus u zegt eigenlijk van als, als Amsterdam een wethouder voor geluk had... dan zou die op zijn minst even moeten gaan kijken naar uh, de woning uh, in, uh, in Amsterdam. Is, dat, is het een, een belangrijk uh, thema ook, wonen voor mensen, uh, de mate van geluk? Jan-Steven van Dijk? Ja, wonen is sowieso natuurlijk een, een belangrijk onderwerp. Toch als je in Schagen peilt... zie je dat dat veel minder genoemd wordt dan andere onderwerpen. Dat heeft er wel mee te maken dat de woningnood in Schagen... natuurlijk niet te vergelijken is met de situatie in Amsterdam. Dat in Schagen stad duurt het drie jaar voordat je een huurwoning hebt een sociale huurwoning, maar als je snel een huis wil hebben, heb je binnen zes maanden in de gemeente schagen een huis gevonden. Ja. dus die, pro die problemen, die spelen veel minder dan in Amsterdam. Ja, je moet alleen, ze horen wel bij het palet van geluk, ze een goede woning. Er, ze horen er absoluut bij. Al worden ze dus door de bevolking in schagen veel minder genoemd dan dat ik verwacht dat als we in Amsterdam zouden gaan peilen ja. genoemd zullen worden. Uh, een jaar geleden, nee, twee jaar geleden zijn jullie uh, begonnen eigenlijk... Hè, met deze nieuwe post, een wethouder voor geluk. Wie, wie kwam nou op het idee die dacht van... hé, hey, we moeten een wethouder voor geluk hebben? Ja, dat is, dat is wel een grappig verhaal. Uh, de gemeentesecretaris was er al langer over bezig. Die had er alles wat over gehoord en gelezen. Had het er ook al eens over gehad in een voorgaande gemeente... maar ervoer dat de tijd er niet rijp voor was. Een lokale partij, Wens voor U... Uh, had het in, zijn verkiezen, in haar verkiezingsprogramma opgenomen. En toen ik twee jaar geleden wethouder werd... Dan kwam de burgemeester bij me en zei... Jan-Steven, zou jij het project Geluk willen gaan trekken? Wil jij wethouder voor of van Geluk worden? Om heel eerlijk te zijn, Martijn. Ik keek toen een beetje moeilijk. Ik werd daar wethouder Financiën. En ik denk, dan heb je een serieuze baan. En dan krijgen we nu dit. Ik ben ook een mens met alle vooroordelen van dien. Dus ik trok echt een paar diepe rimpels. Wat is dit voor happiness gemeente? Ja, ja. Precies. Dat, en daar is niks mis mee. Absoluut niet. Maar ik kan er niet zoveel mee. Ik heb er niet zoveel gevoel bij. Dus, uh, maar goed, ik ben me erin gaan verdiepen. En toen dacht ik van, ja, verduveld. Er zit wel degelijk wat in. En laat ik je het volgende voorbeeld geven... waar ik mezelf eigenlijk in eerste instantie mee overtuigde. Vroeger... Uh, Liepen we in de kop van Noord-Holland, en in de kop van Noord-Holland is dat nog niet zo lang geleden, in een berenvel en een knots rond. Met een knots rond en uh, vingen we een beest en uh, plukten we wat bessen en dergelijke en regelden we het. Nou, toen bleven we op één plek wonen en spraken we af van de een ging uh, iets verbouwen en de andere ging een beest vangen. We gingen samenwerken. Om die samenwerking goed te organiseren kregen we een soort dorpsoudste. Nou, dat is de eerste vorm van overheid. En wat was de taak van die man nou? Het was waarschijnlijk een man in die tijd. Er was nog niet zoveel emancipatie, vrees ik. Dat was eigenlijk de zaak zo organiseren, zo coördineren... dat we allebei voldoende te eten hadden, dak boven ons hoofd hadden... dat onze behoeften bevredigd werden. Nou, noem het gelukkig... Inmiddels hebben we een Europese Unie en een heel complex systeem. Maar als je het nou allemaal afpelt, waar, wat verwachten wij nou van de overheid? Dat ze zorgen dat wij prettig, veilig uh, kunnen leven. Dat we onze kinderen groot kunnen brengen. Dat ze veilig naar school kunnen, et cetera, et cetera. Al die elementen. Nou ja, schaar dat maar onder geluk. Ja, want uh, even voor de duidelijkheid. Jij bent van de Partij van de Arbeid. Ja. Uh, maar uh, in het college in Schagen was de verdeling zo... dat de Partij van de Arbeid zat er ook in zat. Ja. Maar ook uh, nog een, een lokale partij. Ja, uh, Wens, voor u. Wens voor U. En die kon geen uh, uh, geschikte wethouder vinden? Nee, Wens, Wens voor U kwam na een, uh, een uh, uh, gevallen college... ruim twee jaar geleden in het college. En die zochten op dat moment een wethouder, part-time, voor 50%, die dus nog twee jaar aan het werk uh, kon. En die hadden in eigen gelederen even niemand voor handen. Want ze hadden zoiets... ik moet iemand hebben die het vak verstaat. Ik moet iemand hebben die het 50% kan doen. Dus die hebben aan hun coalitiegenoot gevraagd. Zo van, hé, hey, heb jij iemand voor handen? Nou, ze vroegen niet helemaal... heb jij iemand voor handen? Want ze kenden mij ook uit de buurgemeente. Ja. En toen... Uh, toen ben ik benaderd. Ja, en, en uh, dan ga je eigenlijk de wens van wens voor u uh, vervullen. <laughs> ja. Om dus een wethouder te leveren voor, uh, ja. voor, voor, voor geluk. Ja. Is het. Is het uh, ja, wat is uiteindelijk het doel geweest voor, van, van, is het om mensen ook echt daadwerkelijk gelukkiger te maken? Om, om ze gezonder te maken? Nou, het allerbelangrijkste wat, wat ik zie is. Dus het scheppen, maar met name de bewustwording bij de gemeente. Waar ben je nou eigenlijk voor? We hebben in toenemende mate een heel complex systeem als gemeente. Met wet- en regelgeving. De angst dat mensen zullen zeggen... Ja, maar hij kreeg dit, dus dan mag ik dat. En deze gemeente... Die heeft, het systeem staat dus niet voorop, maar de burger, het belang van de burger... daar moet het om gaan. Betrek die burger erbij. Ja, hoe dat concreet eruit gaat zien, dat, uh, dat hoor ik zo meteen uh, graag voor je. Nog even een, een vraag uh, van, uh, van Ton. Ton uh, uit Delftshaven is het, hè? Ja, goedemorgen. Dag, Ton. Ja. Wat heb je voor vraag? Nou, ik heb een heleboel geluk gehad, eigenlijk. Wat zeg je? Ik heb een heleboel geluk gehad. Je hebt een heleboel geluk ja. gehad? Ja, ik heb een, ik overleefd, kanker overleefd. Ja, overleef. ja nou dan heb je een heleboel geluk gehad. Hoe, is het met, ja, hoe, ik, hoe, hoe zorgt de het, gemeente in Delfshaven, in Rotterdam, hoe zorgt die voor jou? Voor mij, voor mij groen Ik ik heb, nou ja, ik heb, ja ik heb, dat, wat ik heb gehad, dat doe ik ook geluk natuurlijk. Ja. Als, ik, als, ik, als ik kanker overleef, terwijl iedereen denkt dat ik dood toch gegaan. En toch heb overleefd door een beetje ja. mijn instelling, ook door mijn uh, roodschacht. En ik noem dat veel gelukt. Dat is hartstikke mooi. Ton, heb je nog een concrete vraag aan uh, de wethouder? Ja, nou ja, ik heb, ik heb een vraag gehoord. Ik heb een vriend uit Amsterdam. Uh, ik kwam 50 jaar geleden. Ik kwam ook naar Amsterdam. Was Het gezellig. En dan nou heb ik de laatste tijd een plaatje gehoord... van kijk en Bloemen. Amsterdam is dood. Misschien kan je dat even draaien. Ja, ja, dan gaan we dingen ik de volgende keer doen, <laughs> Ton. Dank je wel. Dag. Uh, zegt u maar... Oké. Okay. Wie bent in de uitzending? Ja, ja is goed, jongen. Hallo. Dag. Goeie Goeienacht. Oh, ik, ik dacht dat we nog iemand in de uitzending hadden. Nee. Uh, ton die wilde een plaatje aanvragen. Dat laten we maar even zitten voor, uh, voor nu. Maar even over concrete voorbeelden. Als je het hebt over uh, het gelukkig uh, geluk bijdragen aan de burger. Uh, wat, wat betekent dat dan concreet in de gemeente Schagen? Hoe uh, zorg je dan voor. Wat doe je nou juist uh, wel wat je eerst niet deed? Wat doe je nu wel wat je eerst niet deed? Nou, de allerbelangrijkste les is dat je als uh, medewerker van de gemeente... je realiseert voor wie je het doet voor een inwoner. Dus ten alle tijden vraag je je af... hoe kan ik inwoners betrekken bij wat ik aan het doen ben? Een heel simpel voorbeeld. Iedere inwoner wil graag een goed doorlopend riool hebben. Als je doorspoelt, moet die troep weg. Nou eens in de zoveel tijd moeten wij die buizen gaan vervangen. Dan trekken we de straat open en dan uh, zetten we er een nieuw riool in... en dan maken we het allemaal weer netjes dicht. Maar... Als je nou als uh, gemeente je realiseert dat de straat van en voor inwoners is... dan ga je de volgende keer dat je die straat uit elkaar haalt... eerst eens aanbellen bij de hele straat. En zegt van binnenkort gaan we de straat openhalen. Heeft u nog goede ideeën? Moeten struiken struik op dezelfde plek komen? Moeten parkeerplaatsen parkeerplaats op dezelfde plek komen? Etcetera, etcetera. Ja, we gaan even overlast veroorzaken... Daar, daarvan snapt u waarschijnlijk ook dat het niet anders kan. Maar dus de inwoners betrekken. Dat is een heel praktisch voorbeeld van hoe we in de openbare ruimte aan de slag kunnen. Mensen mee laten praten over hoe de openbare ruimte voor hun zo goed mogelijk ingericht kan worden. Ja het is ook. Uh, ik las ook dat in plaats van brieven wordt er nu gewoon rechtstreeks gebeld hè, met mensen. Als je nou uh, zegt van ik krijg nog geld van je. Ja. Uh, ja. Ik stuur geen aanmaning meer, maar ja. ik bel ze zeker ja. op. Dat is hartstikke leuk, want ik ben natuurlijk wethouder Financiën... en ik vroeg aan mijn eigen team van jongens... en hoe gaan wij nou geluk invullen? En toen kwamen een aantal ambtenaren en die zeiden van... ja, ons, ons hoogtepunt is natuurlijk altijd... als we de belastingaanslagen uitsturen, hè, dan, dan zijn wij gelukkig. Dat uh, de inwoner vaak iets minder. Ja. Het gros van de mensen betaalt die aanslag binnen een paar weken... Dat, maar een bepaald deel betaalt hem niet. En dan stuurden wij normaliter een aanslag... maar bij die aanslag zat gelijk een boete. En als je weer niet kwam, dan krijg je nog een hogere boete of desnoods... en toen zei die ambtenaren, maar zullen we in het vervolg... de mensen die niet betaald hebben gewoon gaan bellen? En dat doen ze nu. Ze bellen op en ze zeggen van... nou, mevrouw De Vries, uh, we hebben een aanslag gestuurd... en we constateren dat hij nog niet betaald is. Heeft u hem niet gezien of is er iets anders aan de hand? In... De meeste gevallen kreeg te horen van... Oeps, vergeten, dat fijn dat u belt, attent, ik ga gelijk betalen. In een aantal gevallen hoor je van mensen dat er een probleem is. En dan praat zo'n ambtenaar even met iemand door... en dan zegt hij van als ik de situatie zo hoor, is het dan een idee... als ik u eens even doorverbind of terug laat bellen... met een collega van het Sociaal Wijkteam... om te kijken hoe we uw problemen kunnen oplossen. Dat werkt natuurlijk vele malen beter... dan drie herinneringen met een paar boetes eroverheen... Ja. waardoor mensen alleen maar verder in de problemen het, het komen. Het is niet zo, het is geen loterij. Het is niet zo dat u zegt, van, het gaat geluk van mijn inwoners vergroten. We, we, we, we gaan al die schulden maar weg uh, uh, doen. In het... Er zijn bepaalde situaties waar mensen in de schulden zitten... en dan moet je gaan kijken hoe ze gesaneerd kunnen worden. Dat, daar heeft de gemeentelijke sociale dienst ook een taak. Dat, uh, en dat kan zelfs wezen in Schagen, dat we op dit moment zeggen... van we nemen het schuldenpakket helemaal over... en daar los je een stukje op af... Nou, en dan begin je een schuldsaneringsprocedure. Ja. Is de, is, ik kan, want, uh, ja, u bent nu wethouder voor een lokale partij... Uh, uitgeleend uh, door de Partij van de Arbeid. Toch allemaal uh, sociaal. Uh, ja. uh, kan, kan, kan een wethouder voor geluk... kan die eigenlijk functioneren ook in een wat rechtser college? Ja, die kan zeker functioneren in een rechtser college. Want wat de wethouder van geluk doet... is constant de vraag stellen... Zo van, draagt het bij aan het geluk van inwoners of ondernemers. Hè, een rechtscollege ondernemers, daar zijn ze. En zeg ik vaak plagend, en daar was het zeker niet om te doen... maar dat is wel een bijeffect. Het blijkt dat als mensen gelukkiger zijn... dat ze minder zorg uh, consumeren. Dat ze meer bijdragen aan de gemeenschap, met andere woorden. Dat ze goedkoper zijn en dat je een grotere bijdrage van, uh, van inwoners hebt. Ja, maar ik moet de eerste VVD-wethouder nog tegenkomen... die toejuicht dat mensen uh, dat, er, dat de schulden worden vrij uh, kwijtgescholden. Die zijn er over het algemeen en niet zo van. Ja, nee. Dat, dat snap ik ook wel. En we gaan ook niet lichtzinnig schulden kwijtschelden of overnemen. Waar we mee beginnen is dat als we de belastingaanslag uitgestuurd hebben en we krijgen geen betaling, dat we niet gelijk er een boete overheen doen, waardoor we het probleem vergroten, maar eerst eens gaan horen wat er aan de hand is. En nogmaals, in de meeste gevallen krijgen we dan gewoon de betaling binnen. En in een aantal gevallen ontdekken we dat er een probleem is en kunnen we in een eerder stadium, kijken of er assistentie mogelijk is... waardoor je misschien erger kunt voorkomen. Ja, Jan-Steven van Dijk, wethouder voor geluk in Schagen... en ook natuurlijk wethouder Financiën. Ik moet het eigenlijk wel... Het ook, ook geen, Het is niet alleen maar geluk, het is ook gewoon uh, Financiën. Het gast dus in nachtkijkers uh, tot vier uur. Uh, als u vragen heeft, kunt u bellen 0800-1121, 0800-1121. Um, Meneer Van Dijk, ik heb u gevraagd om een, een mooie lijst met platen nog mee te nemen. Ja. Platen die uh, iets over uw werk zeggen, over uzelf. Um, zijn, uh, ja, u mag zeggen wat u als eerste wil, wilt horen. Wat, de Dijk heb ik zien staan, al de liefste. Uh, Boudewijn de Groot, veel Nederlandstalig. Kunst en Roses. Uh, nou, doe die, uh, doe die van Boudewijn de Groot maar. Boudewijn de Groot? Ja. En, en waarom uh, deze plaat? Even een, een, korte, een korte inleiding nog misschien? Ja, het, het is, het is de, de zwembadpas. En het gaat over een wat afwijkende man die bezongen wordt. En, en de zanger die kent hem nog van vroeger. Dat, uh, ik ben eigenlijk gek op, uh, op mensen met een vlekje en een, uh, en een deukje. Ik, uh, ik barst zelf van de deukjes, denk ik. Dat, uh, daarom trekt het me zo aan. En het is een ervaring die ik zelf ook gehad heb. Uh, ik heb uh, vroeger... Uh, op speciaal onderwijs gezeten, later in de psychiatrie gaan werken... en ben daar ook klasgenoten tegengekomen die in een hele slechte toestand uh, waren. Dus, dus het is voor mij ook wel een vorm van herkenning. Hij zat altijd op het pleintje, bij ons voor de deur. Met veel te harde stem. En zijn penetrante geuren en maar protesteren tegen dit redeloos bestaan. En dat als wij achter de ramen niet snel tot inke kwamen, de wereld zou vergaan. De kinderen speelden door, ze waren zijn geschreeuw gewoon. En wie hem wilde redden, kon rekenen op zijn honen. Ik voelde medelijden met die moeder. Man. Toen ik op een winterdag die zitten zag, was het de eerste dat ik dacht, die ken ik ergens van. Ha. Hij was een oude junkie, al heel lang aan de doop, voor mooie levensdromen. Als hij langs de gevels sloeg, uit een jongensboek gelopen, en maatschappelijk ontspoord. Als hij op zoek was naar een deal, zat de duivel op zijn hielen, tot hij had gescoord. Eens liep hij de stad uit hun kren naar een nieuw bestaan. Hij dacht, als ik het anders wil, dan moet ik hier vandaan, maar bij de bruggen komen zag hij de horizon aan de lege overkant aan het einde van het land en door hij mee overmans keerde hij weer om in de zwembadpas de benen nauwelijks zichtbaar onder een lange regenjas ietsje door de knieën als zonder te skiën, zo was de zwembadpas Heette onze zwerver. Hij had de groot verdriet, Rosita was een liefde. Maar die moest hem niet. Ik kende hem van vroeger. We zaten in dezelfde klas. Toen was hij al een buitenbeentje. Hij liep meestal in zijn eentje in de zwembadpas. We hebben hem begraven. Er was geen mens in tranen, er was niemand die iets zei. Omdat ik wil bewaren hoe Kees als jongen was. Loop ik als het hebben gaat en ik niemand zie op straat. Als ik s'nachts de hond uitlaat in de zwembadpas. In de zwembadpas. De benen nauwelijks zichtbaar onder een lange regenjas. Ietsje door de knieën, als zonder laten skiën, zo was de zwembad pas. Ik loop als enig op straat, een beetje uit de maat, die dient gareel of in de rij, iets door de knieën net als hij. Zichtbaar onder de lange regenjas. Ietsje door de knieën, als zonder laten skiën. Zo was de zwembak In de zwembadpas. De benen nauwelijks zichtbaar onder de lange regenjas. Ietsje door de knieën, als zonder laten skiën. Zo was de zwembak De, groot, de zwembadpas, uh, aangevraagd door Jan-Steven van Dijk, vannacht mijn gast. In Nachtkijkers, wethouder voor geluk in de gemeente Schagen. En daar hebben we het ook over. Hoe implementeer je nou eigenlijk geluk in de gemeente? Hoe maak je dat nou eigenlijk concreet? Nou, we hebben net een paar voorbeelden genoemd. Uh, bij de mensen... Eigenlijk langs gaan, niet uh, anoniem brieven sturen, maar bijvoorbeeld uh, bellen als, je, als er wat mis is, als er een betaling uh, ontbreekt. En dus, jullie hebben ook zogenaamde geluksbudgetten heb ik begrepen. Ja, ja, wat zijn dat? We hebben ingevoerd het zogenaamde geluksbudget: mensen die gedurende een langere periode uh, uh, minimum, uh, minimale inkomsten hebben en die zeg maar in een soort isolement uh, komen een sociaal isolement. Die kunnen beroep doen op het geluksbudget. En het meest praktische voorbeeld is... stel je voor... Uh, jij zou heel graag met iemand samen willen gaan vissen... zodat je weer in contact hebt. Zodat je in contact komt met andere mensen. Maar je hebt al heel lang weinig middelen... dus je kunt geen visuitrusting kopen. Dan kun je bij ons een beroep doen op een geluksbudget. En dan kun je die vispullen kopen. En samen met iemand gaan vissen. En op die manier weer eens uit je stappen en andere mensen ontmoeten. Ja, is daar allemaal geld voor? Want je zou zeggen van ja, al die leuke dingen: uh, mensen een vising of voor iemand kopen. Uh, de, de meeste gemeenten <laughs> zouden zeggen ja, hallo, er uh, zijn ja. maar andere taken. We ja, ja. moeten ook uh, een straatlantaarn, het moet ook branden en ja. de, de stoeptegels moeten recht liggen. Ja, klopt. Klopt. Helemaal waar. Dat, er is natuurlijk binnen gemeentes maar een beperkte pot met geld. En dat betekent dus kiezen. En als je in schagen kijkt. Uh, naar het onderzoek rond geluk... dan staat op twee het hebben van zinvolle contacten. Het tegengaan van eenzaamheid. Ik heb als wethouder Financiën gezegd... bij alle uitgaven in 2018... Uh, wil ik dat het aan die punten die de inwoners belangrijk vinden... dat er een relatie is tussen jouw geplande uitgaven... en wat inwoners zeggen dat ze nodig hebben. En als die er niet is, nou, dan schuift die helemaal naar onder. Ah, naar onder. Ja, dus je stelt op basis van geluk stel je, je prioriteitenlijsten ja, uh, ja, uh, vast. Ja, ja. Uh, Ferdinand, een hele goede nacht. nacht met jou ook. Ja, Ferdinand, ik... Uh, mag ik vragen in welke gemeente uh, woon je? In Amsterdam. In Amsterdam. Daar ja, ze en nog ik geen wethouder van dus, geluk, hè? Ja, ik ben ontzettend gelukkig. Ja, oh, is goed. Ik ben uh, heel erg ziek. En ik ben bijna 78. Ja. En nu komt er één keer per jaar iemand aanbellen. Dat kost 26 miljoen. Hm. Om te vragen hoe het met me gaat. Ja. Ik heb een jaar. Ik ben er, godzijdank, en daar ben ik heel, heel blij om doorheen gekomen. Ik heb een. Ernstige ziekte gehad door de verkeerde medicatie. Ja. En ik heb nog nooit iemand gezien. En dan hoor ik dit ontzettende Sorry. Ik probeer me zo netjes mogelijk uit te drukken natuurlijk. Maar dit geswets over vissen en vrienden. Ja. Er zijn mensen die liggen half dood in hun eenzaamheid. Ja. En er wordt nooit omgekeken. Het is werkelijk ongelooflijk wat er hier aan de hand is. Ja, maar dit is eigenlijk wat, wat, wat uh, de wethouder hier probeert uit te leggen. Is juist van we kopen een vishingel voor iemand. Dat hij erop uit kan. En dat hij dus uh, uit die eenzaamheid komt. Maar uh, ik begrijp eigenlijk uit jouw hoongelach dat je dat geen goed idee vindt. Meneer, ik kan niet eens de trap af. Ik had blij geweest als er enkel in de drie maanden iemand bij me geweest was. Die me had gesteund of waar ik een gesprek mee kan hebben. Nu moet ik eerlijk zeggen, de, de, de zorg in, in Nederland is niet slecht. Mm -hmm. Maar van de gemeente uit is het werkelijk een aanfluiting. Ja. Ze, ze, ze hebben praatjes en ze zeggen dingen en ze hebben nog nooit iets meegemaakt. Ja. Het is werkelijk ongelooflijk. Blijf even aan de telefoon uh, als je wil. Uh, zeker, video. dat doe ik. Zeker. Uh, uh, Joss... En ik probeer me zo netjes mogelijk te gedragen. Tot nog toe gaat het goed, hè? Ja, het gaat, gaat heel goed, gaat heel goed. Uh, Jan Steven <laughs> ja. van Dijk, reageer je daar eens op? Want, nou, ja, dit de is de meneer, die woont in Amsterdam. Natuurlijk een hele andere gemeente, veel groter. Ja. Uh, wonen twintig keer zoveel mensen als, het, ja. uh, als je het vergelijkt met Schagen. Ja. Uh, maar toch, uh, wat zou, hoe zouden jullie, als, als, je, als stel je nou voor Ferdinand woont in, in Schagen... Ja, wat zouden jullie dan voor hem kunnen betekenen? Wat kunnen we voor uh, Ferdinand betekenen? Nou, om te beginnen... Uh, zou ik uh, verwachten en hopen dat uh, Ferdinand in Schagen contact gehad zou hebben met het Sociaal Wijkteam. En dat er geconstateerd is dat Ferdinand uh, een uh, probleem heeft en dat hij dreigt te vereenzamen. En dat we in ieder geval met het Sociaal Wijkteam gaan kijken hoe we in ieder geval aan die eenzaamheid iets kunnen doen. Kijk, als het lichaamsgebonden zorg is... He, echt medisch... dan is het voor andere partijen. Dan is de ziektekostenverzekeraar. Maar ja. als het gaat om vereenzaming of ondersteuning in de huishoudelijke hulp... dan heeft de gemeente daar een belangrijke taak. Maar eigenlijk gaat het hier om, wat tenminste als ik Ferdinand goed begrijp... Uh, gaat het, uh, kijk, de, de, de zorg, dat is de, de, de primaire ja, zorg, dat komt eigenlijk allemaal goed. Maar er komt gewoon niemand gewoon nee. dus langs om een praatje te maken... Ja. om te vragen, hé, hey, hoe is het nou eigenlijk met je... Uh, wat, wat heb jij meegemaakt, ja. wat, wat houdt jou bezig... Uh, is de gemeente daar ook voor? En kun je op die manier het gelukgevoel van mensen wat verhogen? Of, of zeg je van, ja, ja dit, hier staan wij los van. Dit is niet de gemeente. Kijk, de, de, de, vra de vraag is natuurlijk van... kun je het voor iedereen individueel allemaal regelen? Dan moet je zeggen, nee. Maar in Schagen weten we wel dat eenzaamheid op twee staat als het gaat om je gelukkig voelen of ongelukkig voelen. Dus dat we in Schagen ongelooflijk hard aan het nadenken zijn... over de vraag hoe we dat tegen kunnen gaan. En dan kun je het hebben over ontmoetingspunten in de buurt. Maar dan kun je het ook gaan hebben over de vraag van... kunnen we iets opzetten waardoor Ferdinand vaker bezoek zou kunnen ja, krijgen? waardoor je uiteindelijk de burgers met elkaar in contact uh, ja, brengt. precies. En Ferdinand, stel je voor dat wij... Uh, dat budget jou beschikbaar zou stellen. Zou je er een idee mee hebben hoe, hoe je mensen naar jou toe... die trap op zou kunnen krijgen? Spreek je nu tegen mij? Ja, ik spreek, ik spreek maar even rechtstreeks tegen Ja, ja. Jou. nee, maar kijk, weet je wat het is? Als ik jouw stem hoor, ja? dan ben je nog een jonge man. <laughs> Dank je. Ik kijk je op een jaar of drie, dertig, vijfendertig. Klopt dat? Nee, 57 Ferdinand. Oh, nou, dan heb je ik een Ik voel me wel stem. jeugdig, maar... Ja, ik vind je heel jeugdig, maar... Je praat vanuit een kader ja. die je hebt geleerd in de politiek. Nee, zo ik... moet je het zeggen, zo moet je het brengen. Maar in de praktijk gebeurt er niets. Geloof me nou, ik, ik ben echt... Maar, maar, maar, maar, maar Ferdinand, want dit vind ik eigenlijk wel een mooi aanbod... Uh, wat uh, Jan-Steven net zei. Die zegt van, ja, maar luister nou, denk nou even mee. Stel je nou voor, er zou een budget uh, vrijkomen vanuit de gemeente... Dan uh, Kijk, het moet natuurlijk ook een beetje een wisselwerking zijn ook met, met elkaar. Er zou een budget vrijkomen vanuit de gemeente. Hoe zouden we je nou kunnen helpen? Op wat voor manier zouden we je nou kunnen helpen om, om, om, om die eenzaamheid... om dat probleem wat je net schetst, om dat op te lossen? Ik schets geen probleem van eenzaamheid. Oh. Ik schets een probleem van ziekte en alleen zijn. Ja, ja. Of ik eenzaam ben of niet, heeft er niet zoveel mee te maken... Dat is mijn zaak. Maar ziekte en, maar... Alleen, ziekte en alleen zijn... Dat, dat... Ja, ik, is ik, ik, hele, als... maar, ik wil dat meteen even kaderen. Ja. Ik heb wel veel steun van, van uh, uh, zorgverlening en zo. Ja. Die dingen. Maar vanuit de gemeente is het alleen maar een gekrakeel... van allerlei kreten ja. en er gebeurt helemaal niets. Maar wat zou je graag zien? Ik ga, nou, ik zou jou wel eens willen zien. Ja, dan ben je en, op de en en kijk, op radio, het... radio1.nl. Dan kunnen we elkaar ja, zien. Ja, ja. Goed, maar uh, ik bedoel... Ja, maar dat is natuurlijk... Mag ik even of Ja, niet? ga maar. Oké. Okay. Je bent waarschijnlijk, hoop ik, voor je gezond. Mm -hmm. En je bent bezig met je carrière en met je uh, leven. Maar als je getroffen wordt door iets... Dan is het leven heel anders. Je praat opgewekt over steunen, over dit, over dat, over vissen. Man, je weet niet waar je het over hebt. Sorry dat ik het zeg. Er is zoveel verdriet, zoveel eenzaamheid, zoveel ellende. En er wordt niets aan gedaan. Ik praat uit een, uit een lang leven, uit een lange ervaring. Bijna tachtig. Mm -hmm. yeah. Ja. Begrijp je? Ja. Yeah. Ik heb alles meegemaakt in Amsterdam. Ik heb hier aan de top gestaan. Ik heb vijf, zes winkels gehad in Amsterdam. Ik ben ingestort, dan ben ik nog verkeerd behandeld... en helemaal door de drain gegaan. Ik heb nog nooit, nog nooit in die periode... en het duurt nu al bijna anderhalf jaar dat ik amper buiten ben geweest... ik heb nog nooit steun ondervonden. Ik heb een, een, een, een woningbouwvereniging, wat een soort maffia is... ik heb nadat ik weer opgekrabbeld was uit mijn ziekteperiode... Mm. Vanaf van voor de kerst tot twee, drie weken terug. Leckage gaat in mijn hele huis. Ferdinand, nee. voordat je al je zores bij ons neerlegt... Nou, nee, dat, ik ga dat, niet... O, maar ja, ik, dat, ik, ik, ik wil je even heel erg bedanken... want ik, ik wil wilde graag even ver over praten met, uh, met uh, Jan-Steven. Want dit is wat je wel vaak van mensen terughoort. Die zegt van, zeggen van... ja, maar jullie uh, vanuit de gemeente... en het is allemaal van een afstand... jullie weten eigenlijk helemaal niet waar je over praat. Het is, uh, vanuit, uh, het is mooi in, in, in, in theorie... maar de praktijk, daar weten jullie eigenlijk helemaal niks van. Hoor je dat vaak terug? Dat hoor ik vaak terug. En ik moet ook erkennen dat als je in die praktijk komt... dat je soms, soms moet constateren dat beleid en wat soort zaken ge theoretisch geleuter is. Om een goed voorbeeld te geven, ik kwam eens een poos geleden... bij een echtpaar die woonde op de eerste verdieping boven een winkelpand. En die vroeg om een traplift. En die hadden in het bijzonder gevraagd... of de wethouder een keer kon komen kijken naar hun situatie. Dus ik kwam daar. En dan kom je met die hele tas beleidsregels en dergelijke. En dan zitten die mensen al anderhalf jaar te wachten op iets... En ik vroeg heel praktisch... u woont hier met een man met een uh, lichamelijke beperking... en u woont op de eerste verdieping. Waarom woont u nu op de begaande grond? Ja, meneer, dat is een winkelpand. Ik zeg, nou, ik heb niks te koop gezien beneden. Dat, uh, volgens mij is de winkel al een paar jaar gesloten, ja, zegt mm -hmm. ze. Maar er zit een andere bestemming op... Dus na nou, nou, wat heen en weer praten constateerden we dat als de gemeente de bestemming afhaalde van de begaande grond, konden de mensen beneden wonen, kon hun gescheiden dochter boven wonen, die was op dat moment uh, dakloos. Dat scheelde de gemeente, traplift, konden ze voor elkaar zorgen. Maar dan moet je als gemeente op je fiets stappen en ter plaatse gaan kijken en het snappen. En, ja. da en daarom heb ik dus in het gemeentehuis ook alle computers eruit geschopt... en gezegd van, jullie krijgen allemaal laptop... en ik verwacht dit vervolg dat jullie zoveel mogelijk op locatie je werk gaan doen... met je eigen ogen gaat kijken hoe de dakkenpel moet komen... hoe het met meneer of mevrouw is die de ja. vraag stelt. Het bijdragen aan geluk is dus ook vooral het, voor ambtenaren achter het bureau weggaan... Uh, en naar uh, de mensen toe uh, gaan. Ja. Els, goeiedacht... Els? Ja, goeie. Goeie, goeie... Je mag je, Wacht, of wil je de radio even uitzetten. De radio ik ja. wil eigenlijk even reageren op wat Ferdinand zei. Zeg het maar. Ik noem hem maar Ferdinand. Uh, ik ben 64, ik heb lichamelijke en uh, psychiatrische problemen. En nou ben ik de afgelopen jaren heel veel in het ziekenhuis geweest. Mm -hmm. En wat schets je verbazing, dat kost ongeveer 800 euro per dag om daar te liggen... En nu ben ik sinds een paar maanden thuis en woonbegeleiding die ik had, daar hebben ze te weinig mensen voor. Ik, uh, nou, ik ben in december echt heel ernstig ziek geweest dat ze dachten, of, of, nou ja, dat gaat niet goed, om het maar even zo te zeggen. En het is dus gewoon, ik kan hem een handje geven, zeg maar door de telefoon. Het is gewoon een heel knok om. Uh, om het allemaal op, op, op de rails te krijgen, om het maar zo te zeggen. Ja. Het kost kapitaal. Het is goed dat ik nog geld voor mijn ouders heb. Maar dat gaat er hard doorheen. Maar heb je de, ik... gemeente, heb je de gemeente gemist? Sta je trouwens ergens bij een wasmachine uh, of wat is het wel op de achtergrond? Ja, ik zou even... Wacht even hoor, dat klopt. <laughs> uh, nou, de gemeente. Ik had woonbegeleiding en dat is gehalveerd. Ja. Uh, ik had uh, aangevraagd, ik had een auto, maar ik kan niet meer auto rijden. Ja. Welke gemeente ik... woon je trouwens? Rotterdam. Ja, Rotterdam. Dat is dus gehalveerd. Er is op een gegeven moment door de arrangeur zeg maar, van de gemeente Rotterdam, van, van Paarmijen, de woonondersteuning, is er uitbreiding gevraagd. Het ja. is ook niet goed ge toen is er gevraagd om een maatje. Iemand die dan zo af en toe een boodschapje voor me kan doen. Ja. Of, maar als als, alles... als, je, als je nou de verhalen hoort... Hè, nu van uh, Jan Stegen Dijk ja. wethouder Geluk in Schagen. Denk je dan van, hé, hey, hadden wij dat maar in Rotterdam? Dan was ik in ieder geval beter geholpen. stond de gemeente dichter bij mij. En zou mijn geluk misschien wel iets groter zijn? Dat weet ik Daar kan ik niet over oordelen. Ik vind het wel heel goed wat, uh, uh, wat meneer zegt... Maar ik denk dat we in Rotterdam ook wel een hoop hebben. Maar in Rotterdam hebben we natuurlijk weer... Uh, ik wil niet zeggen meer problemen. Maar het is wel... Uh, nou ja, het is een van de... Uh, ...armste gemeentes, geloof ik, of steden van, ja. van Nederland. Ja. Nou, dat is ook niet waar. In, ja. in, in Friesland, Groningen en in Limburg is dat natuurlijk ook. Ik denk wel dat ze een hoop doen. En dan proberen ze het op vrijwillige basis... <tosses> <tosses> <tosses> <tosses> Sorry. Uh, ...te vinden. Maar die mensen zijn er niet te vinden. En ik heb dan wel wat vriendinnen... Die, maar die wonen niet in de buurt. En degenen ja. die in de buurt waren, die zijn of dement of ernstig ziek. Dus ik bedoel, het is een behoorlijk geknok. En ja. ik maak nogal ruzie met instanties. Ook met de gezondheidszorg, maar ook met de gemeente zo af en toe. Want... Ja. Uh, en dan zeggen ze, je bent overal boos op. Nou, je moet gewoon knokken om in leven te blijven. Hè? En om op ja. een gegeven moment nog ja. eten te hebben, om het maar zo te zeggen. Els, Els dankjewel voor uh, je reactie. Ja. Uh, ik praat er even over verder uh, met uh, Jan-Steven van Dijk. Want uh, ja, je, je zou ook, we hebben net al mensen uit Amsterdam gehad, nu ja. Rotterdam. Um, samenvattend, kun je zeggen dat, uh, ja, mooi zo'n wethouder voor geluk... maar het is voor grote steden misschien wel niet weggelegd. Of is het he, juist daar heel erg nodig? Het is misschien nog wel harder nodig in grote steden... dan in, uh, in een stadje als Schagen. Ik denk dat je in de grote steden een grotere uitdaging hebt. Uit onderzoek blijkt ook dat, de mensen, dat het cijfer voor geluk in grote steden... lager ligt dan in een, uh, op het platteland. Ja. En dat heeft er alles mee te maken met dat in grote steden, er meer alleenstaande wonen... dat er uh, meer mensen zijn die uh, het risico lopen minder gelukkig te zijn. Dus in Schagen heb, heb, je, heb je het natuurlijk relatief makkelijk. Ja. Uh, jullie hebben een, een boek uh, uitgegeven... Ja. waarin dat al die gelukspunten, of, uh, het zijn twaalf punten... waar uh, ja. het aan wordt uh, gemeten. Uh, zinvol werk staat bovenaan... Ja. Uh, Eenzaamheid staat te hoog. Een verminderen in ieder geval daarvan. Meedoen in de maatschappij. Versterken van buurtverbondenheid... Uh, ja. zie ik hier staan. Uh, nou ja, zo gaat het nog even door. Verhogen van vertrouwen in de gemeente. Versterken ja. van trots op de woonplaats. Het verhoogt allemaal het geluksgevoel in een gemeente. Ja. En hier, of is het specifiek in Schagen? Deze meting is uitgevoerd voor Schagen. Uh, dus dit is specifiek Schagen als je... Als je, als je kijkt naar landelijke onderzoeken, zie je wel dat er een soort trend in zit, maar er kunnen verschillen per gemeente in zitten. Ja, maar als je het dan hebt over de, het versterken van de trots op de woonplaats, ja. dan zou ik zeggen: Nou, dan geeft iedereen een mooi speldje met daarop schagen <gül> en dan zijn we allemaal trots op schagen. Is dat, is dat een idee of iets? is dat, nou, gaat dat... het gaat het speldje helpt? <gül> natuurlijk, uh, niet, niet zo dat uh, je wil met dat speldje lopen als je trots bent op je plaats. Dat uh, uh, de als, als mensen het gevoel hebben dat ze bij een club horen... in een gemeente wonen die het goed doet... dan, dan is er trots, daar, daar word je vrolijk van. Uh, vraag op dit moment een GroenLinks-politicus en een PvdA-politicus. De GroenLinks-politicus zal waarschijnlijk op dit moment iets gelukkiger zijn... want die is trots op zijn club, uh, winnend team... En de PvdA-politicus is waarschijnlijk ook trots op zijn club... maar die voelt zich toch even iets, iets beschroomd om te vertellen... dat hij uh, ja. bij, bij de verliezende club zit, ja. zal ik maar zeggen. Maar is het ook belangrijk dat je het gevoel hebt van... ik word gezien door de gemeente? Het, het is denk ik hartstikke belangrijk. En we hopen in Schagen dat dat op termijn ook de opkomst doet bevorderen. Dat inwoners het gevoel hebben van de gemeente is van ons en voor ons. Ze zien ons. Ze zijn er echt om onze uh, vraagstukken goed op te lossen, ja. in plaats van dat ze bezig zijn... Uh, een beetje politiek te kibbelen met elkaar... en ingewikkelde procedures in stand te houden. Maar als je het dan hebt uh, inderdaad over die betrokkenheid uh, bij de gemeente... die, die zouden dus het uh, geluksgevoel moeten vergroten. Ja. Gemeenteraadsverkiezingen afgelopen ja. week. Ik weet niet, hoe hoog was de opkomst in Schagen? Iets uh, uh, ergens rond de 53 procent, dus dat ja. is niet veel. Dus je zou kunnen zeggen, die 47 procent is die eigenlijk wel gelukkig... want die, die gaat helemaal ja. niet stemmen. Ja. Of zijn ze zo gelukkig dat ze denken... van? We vertrouwen de gemeente blindelings. Uh, ja, da, dat weet ik natuurlijk niet zeker, want ik heb niet onderzocht. Wat ik in campagnetijd wel veel gedaan heb, is wat we noemen canvassen. Dat betekent aanbellen en een praatje maken aan de deur. En wat me daar opvalt is dat er toch heel veel mensen aangeven... eigenlijk wel tevreden te zijn. En dan vraag ik ook zo van... heeft u aandachtspunten? Zijn er zaken die verbeteren? Nou ja, nee. Het, het loopt allemaal wel. Dus eigenlijk valt mij op... dat er een hoop inwoners wel tevreden zijn. Dat in de gemeente Schagen... Uh, heeft, heeft dan iets meer dan 50% gestemd. We zien daar ook weinig proteststemmen. Mm -hmm. de, de, de bekende partijen... Hebben, hebben daar allemaal vrij veel uh, zetels uh, gehaald... Ja, maar kun je na twee jaar uh, uh, wethouder voor geluk... al zeggen van nou, de bevolking is gelukkiger nee. geworden? Nee, je bent in die twee jaar heel erg bezig... met je gedachtegoed ontwikkelen... het in de organisatie tussen de oren krijgen. Sinds 1 januari uh, zijn de computers eruit... en heeft iedereen een mobiel uh, apparaat... zodat hij de straat op kan... of naar de bouwketen of naar de keukentafel of weet wat. En voordat dat echt goed, uh, goed geïmplementeerd is en, en ze vruchtig gaat het afwerpen... heb je meer tijd nodig. Ja, het was net begonnen eigenlijk. Ja. ja. En dan is het maar de vraag of het doorgaat. Want uh, net ge, uh, verkiezingen, nieuwe gemeenteraad ja, straks. Ja, ja, nieuwe gemeenteraad. Wat je wel ziet is dat eigenlijk alle politieke partijen... het, het gedachtegoed wel omarmen. En laat ik het hier maar eens zeggen van... Schagen die zet zichzelf natuurlijk volstrekt voor, voor schut... als ze landelijk het nieuws halen met deze zoektocht... en het na twee jaar overboord gooien. Dat, uh, dan zou ik uh, de boel niet meer serieus nemen. Oké, okay, dus dat bij deze een, een, een, een waarschuwing, waarschuwing aan pleidooi, of eigenlijk Een waarschuwing van ga daar gewoon uh, mee door. door. <laughs> ja. uh, Paul, goedenacht. Goedenacht. Zeg maar. Uh, ik wil vanuit het oosten des lands. Ja, voor staan. <laughs> ja, ja, trouwens, mijn moeder heeft haar jeugd in schaag doorgebracht. Okay, heeft, uh, ja, ja. Gelukkige jeugd? Een hele leuke, ja, ongelooflijk leuke Kijk. jeugd. En ze heeft daar, had daar een vriendinnetje van de kleuterschool. Daar is ze 90 jaar weer bevriend geweest. Mijn ja. moeder kwam eerst overlijden, en, en kort daarna dat vriendinnetje. Dus, dat, <lacht> <lacht> maar goed, dat, was, dat is toeval. Um, want mijn moeder is uh, in 1948 naar het oost land verhuisd... omdat ze met mijn vader ging trouwen. En wij zijn langzaam al de Gelderse familie, zal ik maar zeggen. Um, nou, wat mij altijd zo opvalt, is... Toch een behoorlijk groot verschil tussen Oost- en West-Nederland. waar het gaat om onderlinge betrokkenheid. He, natuurlijk, heel bekend zijn dat die, die Norbert-diensten. over he, dus mm -hmm. het platteland, zeg maar. dat weten veel mensen dan ook wel. Van, he, dat je elkaar helpt bij. Uh, bij rouwen en trouwen en dat soort zaken. Maar <tiek> nou, wat eigenlijk veel minder bekend is. en dat wil ik eigenlijk uh, benadrukken. is dat zelfs in een toch niet onbelangrijke stad als Zutphijs. niet een hele grote stad, maar ook niet superklein. dat. dat ja je eigenlijk, ik zou bijna zeggen, de kans niet krijgt om te vereenzamen in deze stad. Gewoon omdat er een soort bijna onuitgesproken regel is dat je ja, op elkaar let. En dat vind ik toch altijd toch heel mooi. Zeg je dan ook gelijk dat mensen in, in het oosten van het land, en zeker in Zutphen natuurlijk, uh, gelukkiger zijn dan in, in, in, in het Westen? Ja. Dat, dat, nou ja kijk, ja, kijk, dat geluk is nogal weer een filosofisch woord. Als je geluk, geluk najaagt als geluk, dan, dan vang je dat nooit, hè? Laat ik zeggen, ik denk dat eigenlijk iedereen die wat ouder is... Ik ben ook 65, dan heb je langzamerhand wel door schade en dingen geleerd, zal ik maar zeggen. Um, um, en, hoe moet je kijk, geluk is een, is een bijproduct dat ontstaat als je met mensen en zaken uh, bemoei gaat... Zo, zo, zo werkt het. En dat kan dus betekenen dat iemand die, die zwaar gehandicapt is... en uh, aangewezen is voor, op, op, op heel veel hulp... Hè, um, toch een heel gelukkig iemand kan zijn. Terwijl je dus denkt van jeetje mina. Hè, uh, uh, uh, pijnlijke uh, uh, pijnlijke uh, uh, lichamelijke klachten... Uh, hè, wat er moeizaam bestaan in een rolstoel en in een... Hè, in een uh, hoe heet zo'n ding... Uh, mobiel en zo. Ja. Hier in de buurt ken ik dus een vrouw... die mijn partner en ik zeer bewonderen. En zij is nu inmiddels 50. En als je ziet hoe zij dus haar leven leidt... Dat is Ongelooflijk. Maar wat wij ook boven aan het lijstje stonden... Wat, wat belangrijk is voor mensen... ook uh, als je, om, om, om, om je gelukkig te voelen... is zinvol werk. Je zou ja, kunnen ja, zeggen... Van, ja. de werkloosheid ja. is in, in, in het ja. oosten... misschien ja. wel weer wat groter dan in, in het westen. Ja. En, en daardoor ja. is... De, ja. Jawel, ja. ja. ja. ja, maar laat ik het zo zeggen... dat klinkt er misschien een beetje domineesachtig, maar daar heeft natuurlijk de kerk hebben dat eeuwenlang... mensen voorgehouden... en tegenwoordig... Uh, wordt ook de waarheid daarvan ook wel in andere kringen, zal ik maar zeggen, gezien, dat, dat als je geluk gaat opvoeren als een doelstelling, dan kom je er dus nooit in de buurt. Hè? Ja. Geluk ontstaat tot je eigen verbazing, als bijproduct van hè, je inlaten met andere mensen, je inlaten met de plaatselijke samenleving, hè, of je... Of, of, uh, Geluk ontstaat als je een mooie ambacht beheerst, zal ik maar zeggen. Hè? En je maakt, een, je maakt een mooie kast. Ik bedoel, ik heb twee linkerhanden, dus ik weet niet het is. Niet en, je, en je kan een mooie kast of een tafel maken. Hè? Dan heb je ja, de voldoening daarvan. Dat is dan geluk. Ja, heb je nog een concrete vraag aan de wethouder? Um, <laughs> nou, ik, ik, wat ik van begrijp is... Laat ik zeggen, ja, nou... Mijn vraag zou zijn: of het niet het beste. Want op zich vind ik een heel gedacht, hè, is een wethouder van geluk. Um, of het niet vooral prioriteit zou moeten hebben. dat, uh, dat hij. Dat hij uh, hoe zeg je dan nou? voorwaarden schept. Tot, ja, tot. het ontstaan van geluk. Ja, uh, maar, ja zo, uh, uh, Snap je? Dus, dat dus, is volgens mij juist kan je is, in is vraag uh, ja, mensen. Ja. Ook, ook latere import, hè? want Schaag trouwens een, heeft trouwens een naam wat een heel gezellig dorp te zijn. Hè? Ja. Natuurlijk het feestdorp van West-Friesland. Nou, uh, Kijk, Bloemel komt er vandaan en zo zo gevoerd. Dus dat, daar, zit, daar zit toch al iets heel sociaals zit daar in de lucht, zal ik maar zeggen. Ja. En dan denk ik dat het heel mooi zou zijn als de gemeente er dan uh, probeert voorwaarden te scheppen. Dat ook zeg maar, latere import, hè? of mensen die er op later leeftijd zijn, zijn, zijn komen wonen, en, hè? dat die dan toch. Makkelijker integreren. Uh, wat een Nul, uh, excuseer, helemaal. <laughs> nee, maar stop je. Dus als ik wethouder van geluk zou zijn, dan zou, ik, zou ik investeren in dat scheppen. Ja. Dat met elkaar je, ontmoeten. Je, je, je, je, en... je ziet een knik, hè, Jan Steven? Nou ja, je slaat de spijker op zijn kop... Oh, ik, nou, ik ik, ja, ik probeer mensen niet zozeer gelukkig te maken. Ik probeer met name de voorwaarden te ja. realiseren... dat mensen gelukkig worden. Ja. En ja. als je ja. kijkt ja. naar het onderzoek ja. in Schagen... dan zie je verbondenheid in de buurt... en deelname aan het maatschappelijk leven... dat dat op, op drie en vier staat. Ja, dus exact. heel hoog. En dat, hoog. dat, ja. dat betekent exact. dus dat wij uh, buurtcentra, sportclubs... Et, et cetera, et cetera, ja. ook pro proberen in de lucht te houden... Ja. Dat ja, Zodat mensen exact. elkaar kunnen te ontmoeten en dat je die integratie. Ja. Uh, en, voor en elkaar ontstaat. dan betrokkenheid. En zo hè? krijg je betrokkenheid ja, ja, en geluk. Exact. Ja, ja, ja. ja. ja nee, het dat zijn we natuurlijk grote mate eens. Ja, ja. Dankjewel, nee. dankjewel, Paul. Uh, succes, Voor je, met je reactie. Ja, een mooi, mooi thema. Heel ja. goed. We gaan er nog een uurtje over doorpraten in Nachtkijkers. Ja, uh, Jan Steven van Dijk, uh, wethouder voor gelukken. Het maakt veel los. Ja. Ja, dat, het is leuk dat, dat er zoveel mensen op reageren. We zijn die zoektocht in Schagen gestart. En we zeggen dat we de wijsheid niet in pacht hebben. Dus ik ben ook heel erg blij met deze reacties. Ja, is er nog iets waarbij je zegt... Hey, die input zou ik graag nog willen horen of iets willen weten van mensen? Nou... Ik, ik ben eigenlijk wel, wel op, op zoek naar de vraag van uh, ja, hoe, hoe, hoe mensen eigenlijk heel praktisch zeggen. Van, dit zou ik dan van de gemeente verwachten. Geef ons, geef ons handvatten. Tips voor de gemeente? Laat het maar weten. 0800 1121. We gaan even naar het nieuws van drie uur. Graag tot zometeen. Nachtkijkers.